De storing bij ING is voorbij. Mijn ING, de mobiel bankierenapplicatie en iDeal... zijn weer volledig beschikbaar, zegt de bank. Er zit ook geen maximum meer op het aantal klanten... dat tegelijkertijd kan inloggen. De afgelopen twee weken waren er diverse storingen... waardoor de 4 miljoen ING-klanten niet bij hun rekeningen konden komen... of niet konden pinnen. Vooral webwinkels zijn getroffen door de storing... en volgens de brancheorganisatie kan de schade in de miljoenen euro's lopen. Het aantal faillissementen in Nederland blijft hoog. Vorig jaar waren het er 9500, ongeveer evenveel als in 2010. In 2009 waren het er nog meer, het CBS. We zagen grote verschillen tussen de verschillende bedrijfstakken. Zo was het aantal faillissementen bij de vervoerstak een stuk lager. Dat hangt samen met de toename van de export in 2011. Terwijl bij de horeca, maar ook bij de detailhandel... het aantal faillissementen fors is toegenomen. En dat komt mede doordat de consument in 2011 duidelijk minder is gaan uitgeven. Minister Van Wijsteveld noemt het ronduit onverantwoord... dat scholen vandaag dicht zijn vanwege de landelijke onderwijsstaking. Ze wijst erop dat er op veel scholen een toetsweek is... en dan moet er rust zijn. Zo'n 20.000 leraren staken tegen de verhoging van het aantal lesuren... en de inkorting van de zomervakantie. Veel lesuren vallen vandaag uit en 160 scholen blijven helemaal dicht. De stakers zijn bang voor een hogere werkdruk... maar volgens Van Wijsteveld krijgen ze juist meer ruimte... om die werkdruk te spreiden. Uh, Demonstreert volgens mij ook voor het verkeerde doel. Gelet op het feit dat het een veel bredere wet is, waar heel veel andere voordelen in zitten. Want dan denk ik mensen, een gemiste kans, ga heel hard lobbyen bij de Eerste Kamer, dat die aangenomen wordt. Dat zou mijn inzet zijn. Vanmiddag is er een grote manifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar worden duizenden leraren verwacht. Van Bijsterveld gaat daar niet heen, want ze is niet uitgenodigd om te komen spreken. In Frankrijk is de voormalige directeur van borstimplantatenfabriek PIP opgepakt. Dat bedrijf raakte vorig jaar in opspraak... omdat de implantaten die daar werden gemaakt kunnen lekken of scheuren. Ook waren ze gevuld met een niet-medisch goedgekeurde gel... die mogelijk kanker zou kunnen veroorzaken. Als gevolg van het schandaal moeten wereldwijd... meer dan 100.000 vrouwen hun implantaten laten verwijderen. De voormalige directeur van PIP werd opgepakt in een huis in Zuid-Frankrijk. En ook de tweede man van PIP is opgepakt. Bij het treinstation in Almelo is vanmorgen de eerste extra goederen trein uit Rotterdam aangekomen. De trein vervoert containers die normaal gesproken met schepen naar Twente worden gebracht. Maar die kunnen al een paar weken niet over het Twentekanaal varen door de kapotte sluis bij Eefde. Dat kost bedrijven tonnen per dag. De gemeente Almelo en ProRail hebben daarom een oud, laat en losplaats heropend. Zodat er elke dag een trein kan rijden van en naar Rotterdam. Dan het weer nog zwaar bewolkt. Af en toe regen of motregen. Later meer regen vanuit het westen. En het wordt 4 tot 8 graden. Morgen zonnige periode. Vooral in het westen ook kans op een bui. En het wordt een graad of 7. Awb Verkeersinformatie. Files nog op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken 2 kilometer. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Zoeterwoude 3 kilometer. En wat langer is de file op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort, 5 kilometer. Hallo, ik heb een vraag over mijn inboedelverzekering. Vragen en antwoorden over uw inboedel vindt u op internet. Oeh, kunt u me dan wel vertellen wanneer mijn verzekering afloopt? Dat kan alleen schriftelijk. Bij ABN AMRO kunt u alle verzekeringsvragen... zowel telefonisch, via internet als op onze kantoren stellen. Dat is een van de vele voordelen van je verzekeren bij je eigen bank. Kijk op abnamro.nl slash verzekeren. Verzekeren anonu, doe je bij de bank anonu. ABN AMRO. Een groot voordeel van de Volkswagen dealer is... Juist...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 dat terwijl de transfermarkt komende dinsdag al sluit. Maar de grote vraag is natuurlijk... wordt de voetbalwereld door die uh, transfermarkt nog opgeschikt? Zo is daar Wesley Sneijder bijvoorbeeld. Zijn naam duikt elke transferperiode wel op. Maar zelf wil hij zijn seizoen bij Inter afmaken, zegt hij. En Nigel de Jong, die wil weg bij Manchester City. Gaat hem dat nog lukken? En er zijn ook geruchten dat Real Mallorca Johnny Heitinga wil hebben. Maar wil hij Everton wel verlaten? Ik vraag het gewoon zo aan Rob Jansen voetbalmakelaar. Er wordt meer kinderleukemie aangetroffen in de buurt van kerncentrales. Hoe kan dat? Want leukemie is geen direct gevolg van radioactieve straling... hebben talloze onderzoeken uitgewezen. Men ook Bentveld zocht het uit. En er zijn mensen die beweren dat Lady Gaga de Beethoven is van deze tijd. En dat scheelt natuurlijk om debat. En u kunt eraan meedoen. Surf naar degids.fm Internetbedrijven kunnen in de toekomst niet meer onbeperkt data van gebruikers verzamelen. De Europese Commissie wil daartoe de privacyregels voor internet veranderen. En dat betekent onder andere dat gebruikers van zoekmachines, van webwinkels en van sociale netwerken... kunnen eisen dat hun gegevens worden vernietigd. Maar gaat dat in de praktijk ook werken? Daarover praat ik met internetdeskundige Danny Mekic. Hij zit in de studio in Amsterdam. Meneer Mekic, goedemorgen. Ik hoor u nu, hoort u mij wel? Ik hoor u wel, ja. Nou, fijn. Ik kan straks eisen dat mijn gegevens van internet worden verwijderd. En geldt dat dan voor alle gegevens die van mij op internet staan? Nee, dat geldt niet voor alle gegevens die van mensen op internet staan. Het gaat om de gegevens die mensen zelf op internet plaatsen. En dan met name hè, de sociale netwerken zoals Facebook en Twitter komen daarvoor in aanmerking. En ook bijvoorbeeld webwinkels of andere online bedrijven die informatie verzamelen over hun gebruikers. Die kunnen straks gedwongen worden om die informatie echt te verwijderen. Dat in tegenstelling tot nu... Waar maar het vaak nog zo is dat in algemene voorwaarden gebruikers toestemming moeten geven... om die gegevens voor altijd over te dragen. Zoals bijvoorbeeld op Facebook het geval is. En is dat dan technisch goed te doen? Of moet je weer doorklikken naar uh, zes, zeven pagina's verder... en dan staat het ergens links onderaan in een hoekje? Ja, nou, Het is gelukkig technisch goed te doen. Uh, de verplichting wordt ingesteld als het uh, door de stemming komt. Maar dat ziet er wel naar uit. Voor de sociale mediabedrijven en de internetbedrijven zelf. En uh, in de verplichting zit ook verpakt dat het simpel moet. Dus dat zou met een simpele druk op de knop moeten kunnen gebeuren. Gebeuren. En uh, nu is het bijvoorbeeld zo, ook bij het verwijderen van een Twitter-account of een Facebook-account blijven de gegevens verwijderd. Ook dan ontstaat de verplichting om gewoon die gegevens echt te verwijderen en niet alleen onzichtbaar te maken. Maar welke gegevens over mij kan ik dan niet laten verwijderen? Nou kijk, op dit moment is het natuurlijk zo... dat heel veel mensen plaatsen zelf informatie op het internet. Aan de andere kant, het is ook wel een trend aan het worden... om foto's te maken van mensen die je tegenkomt op straat... of andere informatie over mensen, krantenartikelen online te plaatsen. En dat komt allemaal niet in aanmerking. Het gaat dus echt om de informatie die mensen zelf, over henzelf ook... Of ja, waarvan je dus zegt, van, nee, ik heb het auteursrecht hierover... de informatie die je zelf online plaatst. Daar gaat deze mogelijkheid voor gelden. En dat geldt nog niet voor informatie die door andere mensen over jou op internet geplaatst is. Dus als de buurman mij gefilmd heeft in een compromitterende situatie, dan blijft dat op internet staan. Dan blijft dat absoluut op internet staan. Aan de andere kant, als je dus uh, heel jong bent en naïef in jezelf in iets te schaarse kleding fotografeert en dat op internet plaatst, dan kun je dat dus wel nog vijf jaar later uh, uh, verwijderen. Het lastige is alleen wel dat informatie op internet natuurlijk makkelijk te kopiëren is en dat dus de informatie, als die eenmaal gekopieerd is en door iemand anders opnieuw online geplaatst wordt, vervolgens niet meer verwijderd kan worden. Dus dat betekent dat deze mogelijkheid wel beperkingen kent. Het gaat alleen om informatie die door de mensen zelf online is geplaatst en uh, vervolgens dus niet verder verspreid is. Maar dat zou toch ook kunnen gebeuren met gegevens van sociale netwerken, dat je die kunt kopiëren en dat die ergens op een andere site uh, verschijnen? Ja, nee, dat is zeker waar. Dat gebeurt ook heel veel. Het is natuurlijk heel makkelijk om even een foto ergens vandaan te halen en die ergens anders online te plaatsen. Maar dat zou dus ook kunnen betekenen dat deze maatregel een eerste stap is naar een wat verdergaande regime, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is dat alle informatie waar jij in voorkomt, bijvoorbeeld foto's, dat daar in de toekomst uh, ja, een recht voor ontstaat om die bijvoorbeeld offline te halen. Dat gaat wel heel ver. Of misschien dat je jezelf kunt laten blurren. Want ja, tegenwoordig worden alle telefoons en andere digitale apparaten uitgerust met camera's. En voordat we het weten is natuurlijk het recht op privacy niet zoveel meer waard als straks alles meteen op het internet wordt geplaatst. Maar zover is het dus nog lang niet. Gaat nee. dat wel komen ooit? Nou, het is een interessante vraag. Van hey, Waar gaat het heen? Uh, als we kijken naar wat er nu gebeurt in de digitale wereld, dan is te zien dat in rap tempo de hoeveelheid informatie op internet toeneemt. Dat ook in rap tempo de uh, informatie die enigszins mensen hun privacy inperkt... dat dat ook toeneemt. En we hebben wel een wettelijk grondrecht op privacy. Dat is ook vastgelegd in allerlei internationale verdragen. En ik denk dat als we straks in de situatie terechtkomen... waarin er een soort van permanent cameratoezicht op de wereld plaatsvindt... door onze eigen apparaten. Want daar gaat het natuurlijk wel heen nu we alles delen met internet... en met de sociale ja, media. Sterker nog, deze ruimte is ook door een camera beveiligd. Ja, sterker nog, als mensen naar radio1.nl gaan, kunnen ze je ook zien. Oh, is dat zo? Ja, en het lastige is dus dat, uh, nou ja, je, je bent nu aan het werk, maar als je straks naar buiten gaat, is dat vervelend als dan vervolgens allerlei mensen jou met hun camera's gaan volgen. Nou, en in die situatie zie ik het er zeker van komen in de toekomst dat dus deze regeling uitgebreid wordt en dat dus het recht op privacy bewaakt wordt door bijvoorbeeld te zeggen, ik wil gewoon niet dat mijn gezicht op het internet verschijnt. Maar nog even dit. Facebook, daar heb ik een account op. Dat heb ik niet maar goed. Stel, en nou wil ik dat niet meer hebben... Ik zeg, weg met het account. Weg met al die gegevens. Ja. Blijven ze dan toch stiekem bij Facebook bewaard? Dat is nu wel het geval. Mocht je nu een Facebook-account hebben en na dit gesprek denken, nou, ik wil er toch weer vanaf. Dan blijven de gegevens die je ooit hebt verstrekt aan Facebook, maar ook foto's, ook filmpjes en ook bestanden en ook teksten, die blijven op de servers van Facebook bewaard. Straks onder het nieuwe regime uh, mag dat absoluut niet meer. Sterker nog, het wordt met de nieuwe wet, want dat is daar ook in opgenomen, zelfs makkelijker gemaakt om over te stappen naar andere sociale netwerken, omdat ze onderling ook een verplichting aan moeten bieden om gegevens makkelijker over te zetten naar andere sociale netwerken. En dat is dus allemaal bedoeld om de privacy van de gebruiker te bewaken en er ook voor te zorgen dat die bedrijven een extra impuls hebben om ook echt eraan te werken dat die privacy gewaarborgd blijft. Ik weet alles. Met dank aan internetdeskundige Danny Mekic. De Gids. Gisteren hoorden we deel 1 van een korte serie over het afscheid van juf Marian van de openbare basisschool op Dreef in de wijk Vollenhoven in Zeist. In 1970 begon zij daar als kleuterjuf en uh, na deze week gaat ze met pensioen. Ze heeft daar dus meer dan 40 jaar lesgegeven en in die 40 jaar veranderde natuurlijk niet alleen Vollenhoven, maar ook het basisonderwijs. Volhoven-verslaggever Joost Wilgenhoff kijkt door de ogen van juf Marjan... naar kinderen die afwijkend gedrag vertonen. Tegenwoordig bestaan er zorgteams en interne begeleiders in het onderwijs. Maar vroeger stond de juf er alleen voor. In de 70-jarige jaren heb ik kinderen in de klas gehad... met een, een zwaar vorm van autisme, een jongetje. En een jongetje wat verstandelijk gehandicapt was. Daar werd ik af en toe helemaal gek van. Maar ik vond het ook zo'n uitdaging om dat te doen. En dat zijn echt de, de eerste kinderen die ik me herinner van vroeger. En dat jongetje wat verstandelijk gehandicapt is, is inmiddels overleden. En de jongen die een, wat een, echt een autist is, die woont nu zelfstandig. Is inmiddels veertig. Woont zelfstandig. Maar dat waren toestanden. Want vroeger was het zo, dan kwamen de kinderen binnen. En dan zetten ze hun tas weg en dan ging je in de kring zitten. En dan hup, oké. Okay. En oh, help, als we dan eens een keer niet in de kring gingen zitten dan was het kind totaal van slag. Of de zandtafel, hè, dan hadden we een, een, een zandbak in de klas. En af en toe gooide ik daar water bij. Nou, dat was voor hem een drama. Want dan kon hij dus niet meer dat zand door zijn handen laten glijden. Want dat was hard zand geworden. Nou, en als je dat dan niet realiseert... nou, dan, dan, had ik echt een, dan kwam die bij me staan en dan pakte die me vast om een middel. En dan liep ik dus zo met dat kind door de klas. Dat, ik was zijn enige vastigheid op dat moment... En dat andere jongetje, dat wat verstandelijk gehandicapt was... die heeft hier wel zijn kleuterperiode afgemaakt. En daarna is hij naar het speciaal onderwijs gegaan. En dat autistische yogi, dat... Dat is uh, van hieruit ook naar het speciaal onderwijs gegaan. En uh, hoera, de telefoon. Hallo? Ga jij nou eens even gewoon op je billen op je stoel Mijn. zitten... met je benen onder de stoel. Rustig. Ik zit met Zacharia. Nou, dat zal hij heel gezellig vinden. Autistisch kindje, kind met een verstandelijke handicap. Ja. Heb je dat soort kinderen nog steeds in de klas? Nou, er wordt vaak, tegenwoordig heel vaak gezegd dat een kind ADHD heeft of PDD-NOS. Nou je noemt ze allemaal maar op. Nou, dat vind ik onzin. Om, ik heb er altijd moeite mee om ze meteen een stempel op te drukken. Hé, hey, jongens. Ik vind het veel te veel lawaai hier en je kan dat tegenwoordig onderzoeken hè? Dus laten overal onderzoeken oplos. En dan krijg je al die ouders die dan de kinderen Ritaline zo moeten geven en dan denk je ja, hallo, zo makkelijk om naar een pilletje te grijpen. Geef het kinderen wat meer aandacht en je komt ook in eind. En sommige kinderen hebben gewoon dat net even nodig, iets meer rust. De zegt, hey, mam, die houden man die wilden alle prullen die willen alle vies weggedoen. Hij ja. ging ja, is al, alles gooien. in de vuilnisauto, in zo'n ja. kleine vuilnisauto, goed zo. Ja, toen Ga je in, toen ging die nog in pak? Ja, dat kan. Ga jij nu weer verder spelen? Ja, goed zo. We hebben hier op school ook een zorgteam. Dat is van buitenaf komt dat en is één keer in de zes weken hier. Dus een uh, orthopedagoog en een maatschappelijk werkster en uh, de schoolarts, de directeur. De IB'er. En dan de leerkracht over wiens kind het gaat. En dan, dan bespreek je dingen die opvallen in de groep. En nou ja, dan krijg je daar uh, soms hulp voor. En soms krijg je ook wat adviezen. Van nou, probeer eens zus of probeer eens zo. En soms werkt dat ook. Want je staart je ook wel eens blind op een kind. Hè? Dan, moet je echt, dan, dan heb je zoiets van... Ze doet, doet het weer verkeerd. En dan word je negatief. Hè? Van hou nou eens op en let nou eens op. Terwijl je ook al zegt: Nou, kom eens even bij je zitten. Dan gaan we het eens even samen doen. En dan zie je zo'n kind groeien. En dan, ja, dan moet je daar weer even over nadenken. En dan, uh, dan loopt dat weer. Je ja, vrouw denkt ook bij de blokken. leg hem er maar bij. Je krijgt het nog moeilijk in groep drie. Ja? Dat is een kind wat heel veel ja, opzuigt. Die ziet heel veel, maar die ziet soms een beetje te veel. Concentraties? Uh, ja, dat is moeilijk voor hem. Nou, dat wil ik niet echt zeggen. Maar dan heeft, dan heeft hij dat ineens in zijn hoofd heeft hij dat gezien. En dan moet, dat ook, uh, dan moet hij dat ook kwijt. Hij kan dat niet bewaren tot later. En hij vroeg het vanmorgen ook. Van, Juf, je moet me maar in een andere groep zetten. Dan is het rustiger voor mij. Oh, hij heeft het ja, zelf wel door? Hij heeft het zelf wel door. Ja, hij kan het ook. Hij kan het ook echt niet. Ik denk er ook wel eens over om hem... Uh, ja, een soort, het is geen skippiebal, maar wel zo'n bal, een bal te geven om op te zitten. Want hij kan niet stilzitten. Hij gaat ook altijd op één been zitten. En, terwijl hij wel best intelligent is. En dus ook de dingen wel kan, maar hij heeft gewoon last van zijn eigen gedrag soms. Alle, alle symptomen die je nu noemt duiden op ADHD? Eh, ja, dat zou kunnen richting ADHD, maar, maar je... niet in zo'n ernstige vorm... dat ik denk dat hij naar het speciaal onderwijs hoeft. Dat denk ik niet, nee. Ik denk dat hij het hier wel vol kan houden. Maar er zijn ook wel eens kinderen waarbij het niet lukt. En dat dan wat moet goed je lukt. het leren bijvoorbeeld. En dan denk ik van nou, zolang er het speciaal onderwijs is en de kinderen daarheen kunnen, dan moet je daar ook eh, na heel veel overleg en na heel veel op papier gezet hebben. En toetsen, toestanden allemaal en onderzoeken. En dan blijkt dat, dat echt niet lukt hier. Nou, dan moet je ook zo verstandig zijn om te zeggen van nou, kind ga jij maar eens lekker naar een andere schoot. En dan lukt het wel, meestal. Goed, jongens, morgen horen we van juf Marian hoe de prestatiedruk... de afgelopen jaren is toegenomen. Niet alleen voor de zelf, maar ook voor de kleuters. Want die moeten vandaag de dag een CITO-toets doen. Net zoals uh, de wat oudere leerlingen. En verslaggever Joost Wilgenhof is er morgen dan ook weer. Ik draai een nummer van Siel. En niet zomaar, maar gewoon vanwege het feit... dat zijn relatie op de klippen is gelopen. Een 7 jaar huwelijk met Heidi Kloem. Niet de eerste, de beste. Maar hij slaat een terugkeer niet uit. Dit is crazy. Een mega 70 jaar. Touch your face again. Miracles will happen as we trip. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive. I'm yeah, a little crazy, yeah, the people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. Er crazy, crazy, crazy. Oh. is weer zo'n ander uit. Ze heeft er toch moeilijk yeah. mee. Maar misschien komt het wel goed met Heidi Klum. Uh, u weet wel Is dus die vrouw die... Nou, dan moet hij wel voetballief hebben zijn natuurlijk. Die die loting van het wereldkampioenschap uh, voetbal presenteerde... in die enorme rode jurk. Mijn volgende gast weet er zeker alles van. De .fm. Ik, ben, ja, ik ben vrij rustig moet ik zeggen en, uh, uh, ik geniet er ook van en uh, het is gewoon fantastisch. Maar wat doet het verder met je? Ja ik denk dat het echt wat met je doet als je, ja, als je straks echt weer aan het trainen bent en uh, dat je echt onderdeel van de, van de, van de groep bent. Maar ja, wat doet het met je nu? Ja, Nu, nu geniet je al, dus dat zal straks uh, niet meer, meer zijn. Het zijn bijzonder nuchtere Ibrahim Afellay vlak na zijn aankomst in Barcelona tegen een verslaggever van Studio Sport. De voormalig PSV'er verhuisde in de winterstop van vorig jaar naar Spanje. Een transfer waar elke voetballer van droomt. Maar dan moet hij wel worden gezien en belangrijker worden gekocht. Maar de clubs zijn voorzichtig en buitelen niet meer over elkaar heen... om de ene speler naar de andere binnen te halen. Want zelden was het zo stil op de winterse transfermarkt. Over het hoe en waarom praat ik met Rob Janssen. Hij is zaakwaarnemer van veel voetballers en ook trainers... en directeur van Sport Promotion. En hij zit in een studio in Den Haag. Meneer Janssen, goedemorgen. Goedemorgen. Nog zes dagen ja. en dan sluit het uh, winterse transferwindow... zoals u dat geloof ik zo noemt, hè? Ja, dat klopt. Ik vind het slaafverwekkend. <laughs> ja, dat klopt een beetje, ja. Ja waar, dat ja, waar het aan ligt, dat weet je niet helemaal. Ik heb, ik heb het een beetje vergeleken met voorgaand jaar eigenlijk. Eh, Kijken naar dit interview plaats zou vinden. Wat er in Europa eigenlijk is gebeurd of zeg maar niet is geschiet. En het frappante is dat vorig jaar winter, want we praten alleen over de winterperiode... had Nederland een omzet van transfers van ongeveer 33 miljoen euro. En we zitten nu op acht. Uh, in Engeland... Uh, dat is ook een aardig land met trends om dat erbij te halen. was vorige winter 121 miljoen euro en die zitten nu op 19. Nou, en die verschillen zie je over heel Europa, ook in Duitsland, Spanje, Italië. Dan moeten we er wel bij opmerken dat we nog een week te gaan hebben. En de eerlijkheid gebied ook wat te zeggen: dat de clubs vaak op het laatste moment in beweging komen om uh, nog actie te ondernemen. Dus die getallen zullen nog wat schuiven. En waar komt die 8 miljoen vandaan hier in Nederland? Die acht miljoen nu zit in uh, Moussa, die van Venlo naar Moskou ging. Uh, Wermblom, AZ, ook naar Moskou. En uh, Bisezwaar naar uh, de Turkse club Kei Seriespoor. Nou zit Paris Saint-Germain zich wel ongelooflijk te roeren op de transfermarkt. Die uh, hebben een Qatarese baas, geloof ik. Ja. En die heeft geld zat. Ja. Dus met andere woorden, als daar geld binnenstroomt... dan uh, vloeit dat weer richting andere clubs waar ja. ze spelers van overnemen. En dan zou die carousel wel... Zij het laat op gang kunnen komen of niet? Ja, alhoewel de winter is toch wat rustiger dan, dan de zomer. Uh, dat zou ook voor Pris Argentin gelden. Die kunnen ook wel eens nu hun blik zetten op de zomerperiode. Dat geldt ook voor Malaga, waar op veel geld nog zit. Monaco, wat nu gekocht is door een Russische meneer. En dat zijn de speerpunten die uh, als het bovenin gaat, uh, gaat beginnen en dan druppelt druppeltje naar beneden. Maar op, tot op heden is dat nog, het effect is nieuw. En hoe doet u dat? Bent u op dit moment druk aan het leuren met spelers? <laughs> Nou, we zijn niet aan het leuren met spelers. Er zijn een aantal spelers, je je het de belangen van de groep. En het kan ook wel zijn dat in je groep spelers... daar geen enkele behoefte aan is aan een vertrek. Dat kan ook natuurlijk. Ja. Um, wij zijn met een paar zaken... we hebben Steve McLaren uh, als trainer bij Twente uh, mogen begeleiden. Dat is mooi gelukt. Dat is inderdaad mooi gelukt. Gefeliciteerd. Dus we kijken nog naar de situatie van Mark Janko, de spits van Twente. Um, en dan zijn wij eigenlijk, als we naar onze groep kijken... hebben we enigszins rust. En wat zou er met Janko moeten gebeuren? Nou, die uh, zou getransfereerd kunnen worden. Uh, Indien in de juiste club op. Ja, dat is nog niet bepaald. Er, zijn, er is nog veel interesse, maar er is nog niks concreet. Uh, veel interesse betekent dat u veel clubs aan de lijn heeft gehad. Van wil u, wil u die Janker willen die Janko wel hebben. Ja, nou, ze zeggen het iets anders, maar daar komt het vaak op neer. <laughs> Hoe zeggen ze het dan? Zeg, is die Janko <laughs> ja, nog beschikbaar? Ja, ja nou, het, het wordt een beetje Albert-Kuip gesprek dan. Maar dat valt wel mee. En al de Kuipgesprekken, ja, dat voer ik niet dagelijks. Ja, daarom. <laughs> en eh, ik las dat Real Mallorca John Heitinga graag wil hebben. Die, die zit ook in uw stal. Ja, maar dat is, dat is niet waar. Totaal? Onzin. Hij blijft Everton. Zoals het er nu uitziet wel, ja. Hoe belangrijk is zo'n winterse transferperiode normaal gesproken? Nou, eigenlijk is het damage control, noem ik het. Uh, wanneer clubs in de winter wat moeten doen... dan is dat schijnbaar in de zomer wat fout gegaan dat men bij moet stellen. Of er zijn blessures waardoor men in wil grijpen. Of nog, wil zeggen we willen nog gaan voor een titel... of de degradatie moet behoed worden. We staan er slecht of goed voor. Dan investeren we nog extra, maar het is damage control. En is het verstandig van een speler... om dan maar een half jaar ergens op bezoek te komen... en hopen dat hij mee mag spelen... Nou, een speler die, die zal niet voor een half jaar gaan. En als hij gehaald wordt, wordt hij voor een langere periode gekocht. Nou, Soms wordt hij wel eens gehuurd hè, voor een half jaar. Dat kan. Ja. dat kan. Je kan gehuurd worden voor een kortere periode. En is dat dan verstandig? Ja, dat hangt van de speler en de situatie af. Als die jongen bijvoorbeeld niet aan spelen toekomt... bij zijn club en bij een andere club wel... dan is dat niet onverstandig. Het kan ook zijn voor jongeren. Dat de grote clubs zeggen, nou, ga maar een half jaar spelen bij een andere club. Om ervaring op te doen, daar is niks mis mee. Arsen Wenger, de manager van Arsenal, die pleitte vorige week... voor het afschaffen van die winterse transfers. Ja. Want hij zegt, voetballers die op een zijspoor zijn geraakt bij een club... die moeten juist leren vechten voor een plek in het elftal. En dat doe je gewoon niet door tussentijds weg te gaan. Ja, nou ja, er is voor alles wat te zeggen. Dus ook voor die mening. Maar eh, ook Arsenal die gebruikt die periodes om spelers ergens anders te stallen... of om nog wel eens in te grijpen. Men praat vaak zoals het hen uitkomt natuurlijk. Ja, maar... Heeft de economische crisis er ook mee te maken dat het zo slecht gaat... op dit moment met die transfers? Ja, zeer zeker. En het zou ook raar zijn... ik heb een aantal jaren geleden al een beetje voorspeld zelfs... dat ik zei, het zou raar zijn wanneer de dreistak betaald voetbal... Europees gesproken of wereldwijd gesproken... niet aan de economische recessie onderhevig zou zijn. Dat zou gek zijn. Dus het is wel degelijk zo. Alleen het begint eigenlijk later als dat ik had ingeschat. Maar je merkt nu, we hebben heel veel clubs dat er uh, gelet wordt op transfers, wat men doet op een aantal uitzonderingen na... waar nog steeds rare dingen gebeuren. Maar het de antwoord vaak is, we moeten eerst verkopen, we hebben geen geld... slaren ze moeten omlaag. Men moet voorzichtiger zijn, het licentiesysteem is verscherpt van de bonden. Dus er wordt een grotere controle gehouden op de huishouding van de clubs... dat ze die niet overschrijden, wat op zich een goede zaak is trouwens. Dus zeer zeker zijn ze onderhevig, Jan. En er wordt wel overwogen naar een speler aangetrokken, niet meer beleid. <laughs> ja. Nou, laten we hopen dat ze het allemaal wel overwogen doen. Maar er vinden nog steeds rare transfers plaats... waarvan je denkt, van, hoe is het mogelijk dat dit gebeurt? Nou, noemt u er eens een. Nou, kijk bijvoorbeeld naar Liverpool. Ik, ik kijk wat meer Europees. Maar daar zijn spelers gehaald, uh, ik geloof, voor 100 miljoen pond. En alle drie de spelers zitten op de bank. Ja, dan mag je wel een vraagteken bij plaatsen, toch? Ja, zeker. Hmm. En dat zou u niet overkomen, als u die speler begeleidt? Of Ja, dan heb je een ander belang als die speler wordt gehaald en daar je werkt mee aan een transfer... dan heb je te maken met het contract van de speler. Maar ook met zijn sportieve toekomst, of het een verstandige keuze is. Maar ja, dat zijn verhalen, dat is hetzelfde als dat iemand die gaat naar Real Madrid... en dan zegt Nederland, wat heeft zo'n speler bij Real Madrid te zoeken? En dan zeg ik altijd, ja, je zal de kans maar krijgen om daar te spelen... en te mogen falen. En dan nog een inkomen te genieten waarvan je de rest van je leven niks meer hoeft te doen. Hoe en waarvan je je vader ook nog mee kan profiteren. En waarschijnlijk nog een ander deel van de familie ook. Geen enkel ja. probleem. Ja, zeg dan maar nee. Nou, prima. Ja, u maar zegt dan ja. Dat, nou, dat zeg jij ook hoor. <laughs> dat, zeg, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik bedoel, je kan ook mens. zeggen, het is veel beter voor die jongen om nog een ja. tijdje in Nederland te blijven. Nou, laten we af aannemen dat je een. Ik weet niet of je een zoon hebt, maar laten we aannemen dat je een zoon hebt mm -hmm. en die wordt benaderd. Die speelt bij uh, Pak een Beet Feyenoord en die mag naar uh, uh, Manchester City. Ja? En, ja? en dus, dat is een, is een selectie met heel veel spelers, en de kans op spelen is niet heel groot, maar dat wordt wel van alles beloofd. Ja, daar is men heel goed in. En die jongen die mag daar verdienen, nou wat zeggen, 2,5 miljoen euro netto per jaar. En die mag vijf jaar tekenen. En ze zorgen voor jou, voor een eigen radiostudio daar. En je mag je programma daar draaien in vijf talen. En je krijgt een Bentley die je naar huis brengt. Nou, nou zeg nog maar. eerst nee. vier talen leren. Ja, <laughs> het, die cursussen, binnen dat budget wordt die cursus verzorgd. Oké. Okay. En, en, en dan zegt men nee. Nou, het zijn er niet zoveel die nee zeggen? Nee, maar u bent ervoor om die spelers juist te behoeden voor de verkeerde stappen. Ja dat klopt, maar ga maar eens dit zeggen tegen, als dit, dit gebeurt, als dit gebeurt, dan moet je dan uitleggen. Dus nou, het is verstandig om nog een paar jaar hier te blijven. En dan zien we wel of je doorbreekt hier. Het, het ligt allemaal niet zo, zo basic, van ah, dat moet je niet doen. U bent zaakwaarnemer, u bemiddelt. Ja. Wat gebeurt het als er zo stil, als het zo stil is zoals tegenwoordig? Wat gebeurt er dan, dan met u, met uw bedrijf? Nou, wij doen natuurlijk wel wat meer als sportpromotion. Dus we, zitten ook, we begeleiden niet alleen voetballers... we zitten ook in de hockey, in de teun de no doen we, we zitten bij trainers. dus De Nooje, ja, daar doet iedereen. Dat is ook een leuk verhaal. Op ja. kunnen we het ook nog over hebben. Ja. Uh, wij doen aan evenementen, we zitten in de tv-wereld. We doen van alles. Dus wij komen de dag wel door. Uh, de Wereldvoetbalbond de FIFA die wil het vak voetbalmakelaar vrijgeven. Ja. En als het aan hen ligt, mag iedereen straks een speler begeleiden. En ja. bent u tegen, waarom? Nou, we hebben vanuit de, de, de Wereldbond van Agenten... waar ik dan voorzitter van mag zijn... zijn we al een aantal jaren bezig die dan de, de nationale bonden van agenten van de landen mag vertegenwoordigen... om bij de FIFA, UEFA, Europese Commissie, EK, EPFL, noem alles maar op... te praten met een frappante discussie waarin wij hebben gesteld... dat we dat vak transparanter willen maken, meer naar boven willen krijgen... en meer, beter keurmerk aan willen geven, dus meer regels willen. We willen meer regels en meer sancties. Maar dan wel voor een ieder die betrokken is bij wanordelijkheden. Dus ook de club, en ook de speler en ook de bonden. Want niemand is helemaal schoon in de wereld. Nee. De FIFA die wil daarvan af. Die vindt het maar een, een vervelende toestand. Een administratief probleem met name. Met al die zaken die dienen. Ze kunnen het toch niet controleren. Dus wat zeggen ze? Wanneer er winkels worden overvallen... sluiten we gewoon alle winkels. Dan heb je ook geen overvallers meer. Nou, dat is het is ook hard zien. Ja. En dat doet de FIFA. Die zegt: nou, we schaffen het af. Althans, daar zijn ze mee bezig. We hebben dat kunnen traineren... omdat de Europese Commissie eigenlijk ons is gaan steunen. En ook een uh, vrij recente congres daarover gehad... waar iedereen vertegenwoordigd moest zijn en gezegd, ja, maar dit is te gek. Ook de UEFA gaat lang, langzaam inzien, en de KVB's van deze wereld. Als dit vrijgegeven wordt, zal de ellende toenemen en niet afnemen. De ellende van verkeerde transfers, van makelaars, van jongetjes die op een twaalfde van huis worden gelokt... en waarvan de vader een radioprogramma krijgt en vijf talen. Dat soort dingen allemaal. <laughs> nou, met name die laatste. Ja, die <laughs> die ja. Al, ja. Ja, ja. Nog één voorspelling, meneer Jansen. Een grote klapper. Wie komt eraan? Nu, in deze winterperiode... Ja? Uh, die komt er niet aan. Ik hou u eraan. Prima, dankjewel. Anders uh, spreek ik u volgende week weer. Yes. Rob Janssen, zaakwaarnemer en directeur van Sportmanagementbureau Sport Promotion. Zometeen nog: is, is water een verhandelbaar levensmiddel of is dat een mensenrecht? Het levensmiddelbedrijf Nestlé is daar dubbel over, vertelt de wereld En hoe komt het dat er een grotere kans op kinderleukemie is in de buurt van kerncentrales? De hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In het centrum van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro... zijn drie flats ingestort. En niet één, zoals eerst werd gedacht. Zeker vier mensen raakten gewond. Het is nog onduidelijk of er doden zijn gevallen. Mogelijk liggen er in Rio nog mensen onder het puin. Het aantal faillissementen blijft hoog. Vorig jaar waren het er 9500. Meldt het CBS. Dat is ongeveer evenveel als in 2010. Vooral in de horeca gingen meer bedrijven failliet. In de vervoerssector waren er minder faillissementen. De storing bij ING is voorbij. Volgens de bank kunnen klanten weer volledig gebruik maken van diensten als Mijn ING en Ideal. Afgelopen twee weken konden ING-klanten vaak niet bij hun rekeningen of niet pinnen. En onder meer webwinkels hadden daar veel last van. En in Almelo is de eerste extra trein met goederen uit Rotterdam aangekomen. Vanwege problemen bij de sluis bij Eefde in het Twentekanaal... kunnen vrachtschepen Almelo niet meer bereiken. En dat kost bedrijven dagelijks veel geld. Daarom zijn nu treinen ingezet. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. bij Verkeersinformatie met nog één korte file. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij Soesterberg, twee kilometer. Dit is de gids.fm met Felix Burders. Nieuwslicht. En deze week betekent altijd dat ik de rode loper uitleg voor Menno Bentveld. Menno, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Jij haakt aan bij de discussie over kerncentrale. Ja, afgelopen week uh, zeiden de directeuren van RWE Essent, hè, energiebedrijf... en ook energiebedrijf Delta uit, uit Zeeland... Uh, die samen eigenaar van de kerncentrale in zijn, dat uh, ook zij toegeven dat kernenergie geen toekomst heeft... Uh, en ook vanuit zakelijke oogpunt... Uh, komt dat voorlopig op de hele lange baan. Althans te duur, ja. Ja, nou, ook zag ik vrijdag een Franse studie... waarin melding wordt gemaakt van een verhoogde kans op kinderleukemie... in de directe omgeving van Franse kerncentrales. Als je vlakbij woont, loopt, je meer, loopt een kind twee keer zoveel kans op leukemie... dan als die 20-30 kilometer daar vandaan woont. En ik vroeg me af, als dat nou zo is... is dat dan ook een reden om geen kerncentrales meer te bouwen... Nee. of in ieder geval er niet in de buurt te gaan wonen? Het lijkt er wel op, hè? Dat zo verband... makkelijk ja. kan je dat niet zeggen. Nee, um, nee dat, ik stuit op een heel interessant verhaal. Ik belde met professor Koeberg. Hij is epidemioloog, dus die weet alles van hoe ziektes zich verspreiden. En bijzonder hoogleraar in kankeronderzoek. En ik vroeg hem wonen naast zo'n kerncentrale, kun je daar nou zo ziek van worden? En hij zei me dat er al heel veel studies over bekend zijn... in Frankrijk, Duitsland, Engeland, uh, uh, Amerika... van verhoogde aanwezigheid van kinderleukemie... in de directe nabijheid van kerncentrales. Dus van wonen naast de kerncentrale kun je ziek worden? Nou, dat blijkt uit de cijfers, dat, dat is duidelijk. Uh, maar dat hoeft niet te betekenen dat het door straling... of door uh, die opgewekte kernenergie komt. Eind jaren 80 heeft professor Kinlen in Engeland een, uh, onderzocht... waarom daar kleine epidemieën van... Kinderleukemie uh, rond Cellefield voorkwamen. En Cellefield, daar ligt uh, die opwerkingsfabriek. Dat ken je natuurlijk wel: nucleair afval. Uh, voor de helderheid, het is een smerige plek. Er zijn veel dingen fout gegaan. Moet eigenlijk zo snel mogelijk gesnoten, gesloten worden. Maar op deze plek is ook iets bijzonders aan de hand. Je kunt er ook ernstig ziek worden van. Population mixing heet dat. Het mixen van verschillende bevolkingsgroepen. En dat is inmiddels een bekend fenomeen... Eh, dat in de wetenschappelijke wereld breed gedragen wordt. En heeft die population mixing dan wat te maken met die kinderlijke nou, mix? Ja, ho hoe gaat dat? Eh, stel je voor op een afgelegen plek woont een kleine plattelandsgemeenschap... met weinig contact met de buitenwereld. Daar komt opeens een hele grote groep mensen van buiten bouwvakkers, mensen die bijvoorbeeld een kerncentrale gaan bouwen of hem gaan uh, uh, bedienen, gaan opereren. Um, die mensen krijgen contact met die lokale bevolking via werk, de kroeg, de sauna, de sportschool. Um, zij nemen virussen mee van buiten en besmetten daarmee die mensen van die. Die af, op die afgelegen plek. Um, zij nemen dus zeg maar onbekende ziektes mee. En ik vroeg aan Koeberg, waarom worden dan die oorspronkelijke bewoners... die daar wonen wel ziek? En die mensen die dat meebrengen, waarom worden die daar niet ziek van? En hoe ontstaat nou leukemie? Nou ja, omdat ze kennelijk daar nog te weinig... wat we nou zeggen, weerstand tegen hebben. Dat zal dan na verloop van tijd wel ontstaan. Maar in de beginfase, dan heeft men er geen weerstand tegen. Dus dan is het lichaam zeer actief in het aanmaken van witte bloedcellen... Dan krijg je een verhoogde productie met verhoogde intensiteit van celdelingen. en dus ook kans op mutaties. En die mutaties worden in het algemeen in het lichaam afgebroken. Maar als het op grote schaal gebeurt, valt er niet tegen op te repareren en dan ontstaan er toch uh, gevallen van leukemie. Maar hoe kan die professor Kinder nu aantonen dat het niet... Toch van een kerncentrale komt. Hè? Want er zijn toch genoeg gevallen bekend van mensen die wel besmet zijn, geraakt en ziek zijn geworden. Zeker. Ja, en vooral ook in gevallen waar het mis is gegaan. Ja. Tsjernobyl, Fukushima, noem maar op, heel veel gevallen bekend. En ook bij die opwerkingsfabrieken uh, zijn hele vervelende dingen aan de hand. Maar toch zijn er ook gevallen van kinderleukemie. Waarbij er geen sprake is van straling. Want er wordt natuurlijk ook voortdurend gecontroleerd rond die kerncentrales. En dat is het. Dat, dus ze ontkennen niet dat het gevaarlijke plekken zijn. Hij laat alleen zien dat er ook iets anders aan de hand kan zijn. En hij beweest de theorie door aan te tonen. Dat uh, deze leukemie-epidemieën ook op andere plekken... en op andere momenten zich voor kunnen doen. En dat is vanuit wetenschappelijk oogpunt, uh, ja, ik vind dat fascinerend. Uh, professor Koeberg daarover. Uh, dit fenomeen doet zich ook al voor wanneer de centrale gebouwd wordt... of elk ander groot industrieel werk. Of wanneer er uh, uh, olieboringen vlak voor hun kust zijn... en er strijken dus heel veel van die mensen uit de olieindustrie neer in zo'n zo gebied. En die mensen die gaan weer af en toe... weekend naar huis... Naar hun, waar ze vandaan komen. Ze raken daar weer besmet... met bepaalde micro-organismen... vandaar en die nemen ze weer mee... naar die geïsoleerd levende bevolking. Op, op de Griekse eilanden... heeft men dit fenomeen ook gezien... toen in de zestiger jaren het toerisme... op gang kwam. Ook daar zijn... epidemietjes van leukemie... bij Griekse kinderen gevonden. En dat proces... Uh, is ook misschien wel te vergelijken met waar vroeger uh, de, de zeelieden die, uh, die over de wereld gingen... en die dan in, bij mensen op diverse eilanden ook ziektes verwekten waar dan geen weerstand tegen was. Uh, Nederlanders die een Suriname-epidemie hebben verwekt. Uh, dus in die, in die sfeer moet je het zien. Ja, ik vind het... Ik, ik, ik, heb je ooit gehoord dat zoiets bestond? Ja, van nou, vroeger kennen we het natuurlijk, ja. hè? De zeevaarders die brachten daar ziekte, maar ja. dat het nog steeds ja, gebeurt... Ik, ik, ik vermoed dat die kinderen geen vriend zullen zijn van de anti-kernenergie. Uh, nee, nou ja, vooral in het begin natuurlijk, in de jaren 80 en, en 90 werden ze studies enorm bekritiseerd. Er werd hem verweten dat hij vriend zou zijn van de kerncentrale uh, bouwers... en dat hij voor de kernenergiebranche zou werken. Ze waren er niet blij mee. Maar inmiddels is er veel meer bekend over kinderleukemie rond kerncentrales. Zijn er ook meer studies gedaan naar... Uh, van die kleine uitbraken van uh, kinderleukemie... op plekken die niets met kernenergie te maken hebben. Ook bij vergelegen legerplaatsen in Engeland. Uh, in, in, in buitengebieden waar opeens allemaal militairen van buiten... Nou ja, daar, daar kwam het ook. Ja. Um, en het, het wordt inmiddels breed gedragen. Ik heb een heel stel uh, epidemiologen gesproken en oncologen. En ja, het is duidelijk, het is een medisch fenomeen... dat niet onder het uh, tapijt geveegd mag worden. Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk ook kerncentrales. Borselen, een ja. klein in petten, één in Dodewaard ooit. Maar hier is zo'n uitbraak van leukemie rond een kerncentrale nooit ontdekt, zegt Koeberg. We hebben het in Nederland nooit gesignaleerd. Al sinds een jaar of, uh, of dertig wordt de frequentie van leukemie bijgehouden. En, uh, en, en dus ook in de buurt van uh, dodenwaard en borstelen en, uh, en petten. En dat is daar nog nooit uh, gevonden. En je zou kunnen zeggen van... nou, in Nederland kennen we ook geen echte afgelegen gebieden meer... Uh, waar, waar je dat zou hebben kunnen vinden. We hebben daar eigenlijk nooit dit fenomeen dus zien optreden. Nou, nou is het geen gesloten boek, hoor. er is ook heel veel nog niet bekend. Bijvoorbeeld dat virus, waardoor he, die mensen, he, de, de weerstand van die mensen... tegen dat virus gaat vechten, wat nou dat virus precies is. Dus, uh, dat wordt onderzocht. Uh, kom dat kom schijnt doen. lastig te onderzoeken te zijn. Maar, uh, Om een jaar 50 kom je dan nog ze op terug in dit programma. programma. Zeker. Dankjewel, mijn Bentveld. Vara. De Gids.fm. De wereldontvanger. En dan ik de nood. Vandaag Zwitserland. Ja, in het Zwitserse stadje VV aan het meer van Genève... Daar staat het hoofdkwartier van Nestlé. Aan de avenue Nestlé. Gek genoeg denk ik bij Nestlé altijd aan die. A, ah, maakt chocolademelk uit dat bekende gele busje. Hebben ze ook niet Nescafé? Uh, dat zal vast ook, ja. Uh, het grootste voedingsmiddelenconcern ter wereld. Ze maken ja. van alles. Van hondenbrokken tot, uh, tot kindervoeding uh, koffie. En Nestlé bottelt ook water. Heel veel water. Ze zijn de grootste producent van flessen water ter wereld. En een van hun belangrijkste merken is Pure Life. It's essential to renew the water you eliminate by drinking eight glasses a day of Nestle Pure Life. Nestle Pure Life. Let life flow. Yes, je gaat hier toch geen reclame zitten te maken voor dat uh, flesje water, of wel? Nee, helemaal niet. Uh, alles behalve dat. Uh, ik, ik heb het over Pure Life omdat het een thema is... in een, een nieuwe Zwitserse documentairefilm, Bottled Life. Die is uh, deze week in première gegaan in Zwitserland. Want Nestlé maakt goede sier met ethisch ondernemerschap... met mooie projecten in ontwikkelingslanden... zoals samen met de, de VN-vluchtelingenorganisatie, de UNHCR, uh, in Ethiopië... Uh, hebben ze een mooi project en dat vertelt de hoogste baas van Nestlé... Peter Brabeck in een promotiefilm. Through our partnership with UNHCR we are able to ensure access to pure water and better health for tens of thousands of people. This is true not only for today but for many years to come. Ja, dat was de CEO van Nestlé, Peter Brabeck die prijst een project aan in een vluchtelingenkamp in Ethiopië. Tienduizenden mensen hebben toegang tot schoon drinkwater... nu en voor de komende jaren. Nou, Je snapt het al, deze documentairemakers van Bottled Life... die stappen op het vliegtuig. Ja. Naar het kamp gaan ze toe om dat project met eigen ogen te zien. En wat krijgen ze er dan te zien? Ja, Een, een nogal krakkemikkige drinkwaterinstallatie. Uh, die doet het regelmatig niet. De pompen die gaan stuk door corrosie. En dan, dan zitten al die, die vluchtelingen die zitten daar dan zonder water. En als er wel water is, dan is het eigenlijk te weinig. Dat vertellen de Somalische vluchtelingen uh, die in dat kamp wonen. En een medewerker van de... De UNHCR die neemt de filmmakers mee naar het huisje waar die waterpompen staan. Dit betekent dat Mestre nooit meer ondersteunt. Nee, niet nu. Sinds 2004 ze ondersteunen. En sinds daarna zijn ze niet meer ondersteunen van dit project. Ja, volgens de, de UNHCR-medewerker vergen die pompen te veel onderhoud. Moeten ze eigenlijk vervangen worden? Daar is geld voor nodig. Maar de laatste bijdrage van Nestlé, die is gedaan in 2004. En er zijn echt geldschieters nodig, zegt deze man... Ja, om de 35.000 vluchtelingen van schoon water te blijven voorzien. Hebben die documentairemakers nog meer... Uh... Naar boven gehaald? Ik hoorde ja, zeggen boven water gehaald. Nou. Ja, boven water gehaald. Ja. Ja. Nou, in, in, die, in, in Bottled Life zie je hoe Nestlé overal ter wereld... op tientallen plekken, in tientallen landen... op grote schaal water oppompt en bottelt. En dat die waterwinning die zorgt plaatselijk voor grote problemen. En de documentairemakers die gaan bijvoorbeeld naar Pakistan... een land waar gebotteld water een jaar of tien geleden... eigenlijk niet bestond. Het is het hard maar niet lijken. Nestlé dat water oppompt. de deze... Pakistan die we horen praten? Precies. Die pompt, uh, hij woont in een dorpje waar Nestlé dat water oppompt en dat water wordt dan verderop weer gebotteld. En van dat water wordt pure Life gemaakt, hè, dat, uh, dat flessenwater. En uh, deze man die zegt, ja naar onze mening heeft Nestlé ons water afgepakt. Want sinds Nestlé aan de slag is gegaan is ons drinkwater vervuild en is het water gezakt, het waterpeil van. 30 meter onder de grond tot meer dan 100 meter onder de grond. En de dorpsbewoners moeten nu al hun water koken. Dat gaat niet altijd omdat ze nogal arm zijn en brandstof is duur. Ja, van het ongekookte water worden de kinderen ziek. En het was voor de komst van Nestlé niet zo. Toen konden ze nog genoeg water zelf oppompen. Komt nou Nestlé in deze film ook aan het woord om tekst en uitleg te geven? Nou, ze hebben iedere interviewaanvraag afgewezen. Bij elke vestiging waar de documentaire makers aanbelden bleef de poort dicht. Geen commentaar. Dus gebruikten de makers van Bottled Life de promofilms van Nestlé zelf voor hun kant van het verhaal. En in een van die films vertelt Peter Brabeck, de grote baas van Nestlé, hoe hij denkt over het eigendomsrecht van water. dat is ook een thema in deze film. Van wie is het water? Wasser is een levensmiddel. Zoals zo wie jedes andere levensmiddel, zou dat een marktwerk hebben. Ja, volgens Peter Brabeck is water een levensmiddel. Is er ook een markt voor? En hij vindt dat wel goed. Hij zegt: dat ja, mensen moeten weten wat zo'n product eigenlijk kost, dat het kostbaar is. Uh, nou, de vooraanstaande uh, Canadese wateractivist Moat Barlow, die zit ook in deze film, en zij strijdt juist voor een universeel recht op water. Nee. En zij heeft geen goed woord over voor de werkwijze van Nestlé. They're out for one thing, and that is to make money. And so they come into an area and they see the water like water mining, like a gold company. Ze komen in, ze drain een aquifer tot het is weg en als het is weg, ze gaan verder. Ze zijn predators, waterhunters, op zoek naar het laatste pure water in de wereld. Ja, die Barlow die noemt Nestle roofdieren. Ze willen alleen maar winst maken. Ze komen ergens, halen op de ondergrondse water, waterlagen helemaal leeg en dan trekken ze weer verder. Het zijn waterjagers die jagen op het laatste pure, schone water in de wereld. Dat zegt deze Mout Barlow. Heb je hem helemaal gezien, Bottle Life? Ik heb hem helemaal uitgekeken. Ik had, gehoopt, ja, ik had gehoopt op een wat meer Michael Moore-achtige... Ja, brutale aanpak, hè, bonzend op de deuren en met een soort van koevoet. Het is, een, het is juist een heel brave, uitgesponnen film. Uh, ja, en daardoor duurt hij ook wel erg lang, anderhalf uur, zo lange zit. Maar wat wel duidelijk wordt, is dat Nestlé zich dus heel erg profileert... als een bedrijf dat duurzaamheid in het, in, hoog in het vadel heeft. Maar in de praktijk pakt het dus heel anders uit. Ullef Frank ten Francisco van Jol is inmiddels ook aangeschoven. De chef van de discussiesite joop.nl. Francisco, goedemorgen. Zie ik nou Bill Gates op de site? Bill Gates staat op de site, en niet voor niks. Want hij zegt iets heel leuks. Zij werd geïnterviewd door de BBC. En uh, het ging natuurlijk over de belastingen, onder andere in de Verenigde Staten. Waar Obama zich hij... in zijn State of the Union heeft uitgesproken. He, en... Er is een verkiezingssysteem in de Verenigde Precies. Staten. Precies, en Bill Gates zegt, hij heeft volkomen gelijk. De rijken betalen te weinig belastingen. Het is onrechtvaardig. Hij zegt sterker nog, ik vind dat ik meer belasting moet betalen. Bill Taxes Gates wil meer be belasting betalen. And... Ja. ja. Sorry, dat zegt hij dus. Was ja. hij nou net antwoord? Ja, taxes are going to have to go up, and I certainly agree they should go up more on the rich uh, than everyone else. Uh, that that's just justice. And right now, you know, I I don't feel like uh, people like myself are paying as much as we should. Ja. Rechtvaardigheid noemt hij dat. Gewoon. Rechtvaardigheid. Nee, nou, iemand zegt op het zuid. Ja, hij kan toch gewoon. Als hij dat wil betalen, dan gaat hij dat gewoon betalen. Ja. Maar ja, de belastingdienst accepteert Hoeveel miljoen natuurlijk geen giften. Miljoen? Miljard zou je bedoelen. <laughs> ja, ja, ik weet niet. Ik niet elke ik... Dag hij heeft wel heel veel weggegeven. Hè. Ik geloof dat hij uh, 80% of zo heeft weggegeven. En er stond pas een aardige berekening op internet. Hoeveel mensen hij het leven heeft gered, dat zit in de, in de 15 of 20 miljoen met zijn liefdadigheidswerk. Bill Gates op joop.nl. Tijd voor het Joop wat. Francisco, we laten dit niet voor niets horen. We gaan debatteren, debatteren over Lady Gaga. Ja. Het is een mooie, zeg maar, vloek in de kerk mix. Want het is een mix tussen de vijf, vijfde van Beethoven met Just Dance van Lady Gaga. En daar gaan we het ook over hebben. Want is Lady Gaga de Beethoven van onze tijd? Of is dat een belediging voor één van de twee? Journalist en programmamaker, Sarah Meuleman. Die durft die vergelijking wel aan. Die zegt, die Lady Gaga en Beethoven zouden het heel goed met elkaar kunnen vinden. Beethoven fan Maurice van Elburg, die denkt daar een beetje wat anders over. Mee kan je op joop.nl. Ze zitten hier allebei. Sarah Meuleman, als Lady Gaga en Beethoven elkaar zouden ontmoeten... zouden ze elkaar dan heel erg leuk vinden? Of zouden ze het goed met elkaar? kunnen vinden? Ja, dat is natuurlijk het begin van die speech die ik heb geschreven. Maar, uh, een eigenlijk, speech geschreven voor wie en voor wat? Uh, voor commotie heb ik in de Schouwburg uh, voorgedragen. Wat is dat commotie? Uh, Comotie is een... Dan moet ik uh, ook alles weten? Ja, ja, je moet echt alles weten. Ja. Sorry. We gingen het over Lady Gaga hebben. Ja, um, ja maar dat, als je een speech noemt? Dat is een groep uh, die uh, ja, debatten en uh, manifestaties okay. organiseert. En de vergelijking is toen getrokken door uh, Lady Gaga en Beethoven? Ja, ik heb ze samen aan een tafeltje gezet. Ik heb inderdaad gezegd dat ze veel interesse voor elkaar zouden hebben. Uh, maar het gaat mij eigenlijk niet om die vonk die al dan niet overspringt tussen die twee. Het gaat me uh, om dat zij beide, uh, heb ik ze opgevoerd als een symbool. Uh, de ene voor uh, de elitaire uh, kunst en de andere voor de populaire kunst. En dat zijn twee werelden. En eigenlijk wordt dat nog steeds beschouwd als twee werelden. En mijn stelling is uh, dat dat eigenlijk niet zo zou moeten zijn. Dat, dat ze zou namelijk kunnen. Zijn. Ja, dat zij zij kunnen uh, invloed hebben op elkaar. In het televisieprogramma Sares Barbara, wat ik presenteer, daar interview ik kunstenaars die wel degelijk een beetje Beethoven, een beetje Lady Gaga samen uh, in hun kunst uh, ja, verenigen. Dat is een en... VPRO televisieprogramma. Maurice van Elburg, Beethoven-fan zoals gezegd, zou Beethoven Lady Gaga helemaal te gek vinden? Ik denk dat hij zeker geïnteresseerd zou zijn in Lady Gaga. Alleen, eh, wat ik ook in mijn artikel zeg, dat is dat zijn beeld van wat kunst en muziek... natuurlijk, hij als componist zou moeten zijn daar denk ik dat hij zou afhaken Sarah Meunemann die schrijft in het artikel uh, dat hij zichzelf zou herkennen in haar. Nou dat gaat mij echt te ver. Waarom dan niet? Omdat dan kom je toch inderdaad op een klassiek, uh, maar volgens mij wel degelijk bestaand onderscheid tussen kunst en amusement. En als icoon, ja, uh, Beethoven is een icoon van de klassieke uh, muziek en serieus en ernstig en dat soort dingen. <lacht> en uh, Lady Gaga is een icoon van uh, een hele andere vorm. Ja, in die in die zin zijn ze vergelijkbaar. Maar of Beethoven uh, een erg lang gesprek zou voeren, dat betwijfel ik. Het zijn allebei iconen, maar ze hebben andere opvattingen... over hoe muziek gemaakt moet worden, hoe muziek moet klinken. Wat het doel ervan is. Ik denk dat Beethoven, uh, die, die schrijft dat ook zelf. Hij had een heel verheven, een beetje hè, 200 jaar terug. Dus misschien niet herkenbaar voor ons in deze tijd. Het moest verheffen, het moest uh, mensen beter maken. Nou, dat is niet gelukt natuurlijk, maar uh, dat was zijn beeld. Ja, ik zie Lady Gaga en de stroming waarin zij zit... gewoon als. Amusement, ja, daar hou je van of niet. Kan Lady Gaga ook mensen verheffen? Nou, ik denk, uh, ik weet niet. Ik, ik weet niet wat Beethoven dacht en wilde. Uh, ik weet niet wat Lady Gaga denkt en wil. Maar ik weet wel uh, dat ze allebei uh, wel degelijk een waarde hebben. De, de maatschappij verandert voortdurend. Uh, in het boek van Barico, waar het programma ook op gebaseerd is. Daar, uh, dat, is een Italiaan. dat is een Italiaanse schrijver, inderdaad. Uh, heel interessant boek waarin hij beschrijft hoe die moderne uh, cultuur. Um, eigenlijk uh, iets, iets heel interessants kan zijn voor nieuwe kunstenaars. En uh, zoals, uh, zoals Maurice het hier beschrijft... zijn het twee verschillende werelden... die vooral niets met elkaar te maken mogen hebben. De ene wereld mag als het ware de andere niet besmetten. En ik denk dat dat een verkeerd uitgangspunt Gaat is. Gaat het zo ver dat de ene wereld de andere niet mag besmetten? Nee hoor, nee dat, is, uh, dat zeg ik helemaal niet. Ik denk dat er ook met hele moderne middelen... en ook in deze tijd zelfs gewoon fantastische kunstwerken... en ook waar ik, waarvan ik denk, ja daar zou Beethoven zich in herkennen... Hè, waarbij het experiment niet wordt geschuwd... Alleen, dat is iets anders dan... Hè, zoals. Sarah Gaga schrijft, gaat nou juist een brug te ver, is het dat? Ja, dat denk ik vooral. Ja. Ja, maar wie, ze... zijn, wie zijn die miljoenen mensen die luisteren naar Lady Gaga? Uh, ik denk dat, nogmaals, Lady Gaga is een icoon van een bepaalde stroming. Je beschrijft het zelf, denk ik, perfect. Oppervlakkig, ja. snel, flitsend, mode. Dus jij vindt dat mensen met een inferieure smaak? Nee hoor, dat zeg ik niet. Het is een ander. Ja, je smaak. zegt het zijn mensen met oppervlakkigheid en dingen waar ik eigenlijk niks mee te maken wil hebben. Nee, dat zeg ik ook niet. Uh, ik zeg alleen dat de, de manier waarop de kunst benaderd wordt anders is. En ik denk dat Lady Gaga een prima uiting is van wat op dit moment in de maatschappij uh, heel veel voorkomt. En dat het er daarom miljoenen zijn. Maar wat is je oordeel daarover dan? Het is niet mijn ding om het zomaar te zeggen. Ik Beatles, ga weg hier, hoor. Ja, oh, sorry. Beetje... <laughs> maar en de Beatles, hoe zie je die dan? De Beatles vind ik uh, de Beethoven van onze tijd. Ja, maar dat is toch vreemd? Want denk je niet dat vijftig jaar geleden... de Beatles net zo werden beschouwd als wat jij nu zegt? Dat iedereen dacht dat dat de ondergang van de beschaving zou zijn? En zou het niet kunnen dat Lady Gaga nu... heb twee in... vragen tegelijk, één vraag. <laughs> Dank je wel, Felix, De eerste, deze de eerste was goed, Ja, ja. <laughs> ja. Uh, en aan het eind zeg ik ook van, uh, van mijn artikel... ja, we zullen het moeten zien. Het zou kunnen. Ik denk dat uh, Lady Gaga uh, als persoon of als muzikant... de verkeerde kant op ontwikkelt. Ik heb op YouTube eens even gekeken. Stefanie Germanotta, zoals ze echt heet... Uh, maakte in 2005 een live-opname. En dat is dus Lady Gaga. Gewoon een jonge vrouw achter een piano. Prachtige muziek. En uh, als we dat spoor had gevolgd, denk ik. Dan had ik daar zeker zeer geïnteresseerd in. Maar je zegt enerzijds, uh, ik veroordeel het zeker niet. En anderzijds noem je net, Lady Gaga ontwikkelt zich de verkeerde kant op. Ja, dus dat is een hele degelijk. leuke uitspraak vind trouwens. Iemand die zich de verkeerde kant op ontwikkelt. Ja, ja, maar dat is, daar zit <laughs> ik dus vraag me nu af of ik veroordeel. dat ook aan doen ben. <laughs> <laughs> ik weet het wel zeker. Ja. Maar, maar dat is, daar zit dus wel degelijk een oordeel in. En dat is precies wat ik zeg. Uh, in dat oordeel zit ook een zekere angst voor die ontwikkeling. Uh, waar Lady Gaga voor staat. Naar, oké, okay, toegankelijkheid... Uh, veelheid, spectaculariteit. Ja. En mijn stelling is, wees niet bang voor die ontwikkeling. Want als je te veel angst hebt voor die ontwikkeling... distancieer je je ervan. En als je je daarvan distancieert... dan uh, hou je ontwikkeling van de kunsten tegen. En ik denk juist dat er een nieuwe vorm van kunst schuilt... in ook het omarmen en leren begrijpen van al die nieuwe dingen. Ik ga naar Francisco van Jolen, want ja. er zijn vast reacties ja, op Ja, daarop reageert natuurlijk veel in de zin van... dat er toch wel, dat er toch wel twee verschillende grootheden zijn. Je zou kunnen zeggen, Sarah Mellemans is een beetje de icoon van het postmodernisme. Het is nog allemaal hetzelfde. En dat zegt ook, je kunt Moby Dick niet op één lijn stellen met de Da Vinci-code. Want dat is potsierlijk, wordt er gezegd. En uh... Uh, dat zijn een beetje ook wel de lijn van de reacties. Ja. Ik heb overigens zelf Lady Gaga live gezien... voordat ze bekend werd. En, uh, toen heeft ze dus dus toen ook alweer? Ik zou toch Germana. niet een Beethoven live gezien hebben. Ja. Maar ja. Ik zeg, mag ik even? Ja. Ik zeg ook niet dat ik dat ze, even, dat ze op één lijn zet. Ik zeg gewoon dat je wel moet toestaan... dat er allerlei nieuwe ontwikkelingen... die te zien zijn in een boek als de Da Vinci Code... die te zien zijn in muziek als Lady Gaga... dat je die wel moet proberen te begrijpen en toestaan... zodat er iets nieuws kan ontstaan... wat misschien juist een mix... Is tussen Moby Dick en de Da Vinci-code. En daar is niks mis mee. Ik denk juist dat het een risico is als we ons daar niet durven mee inlaten. Ik geloof uh, dat ik me ga, ga verdiepen in Lady Gaga. <lacht> <lacht> Hoe moet ik dat doen? Nou, YouTube is een mooi middel. <lacht> want ze, ze heeft zichzelf perfect vermarkt als label Lady Gaga. Ja. En dat is denk ik echt wat ze echt fantastisch uh, kan. Is ook een keuze geweest. Is het ook een beetje te vergelijken met O.O. en VPRO's Tegenlicht? Ja, die zouden wat van elkaar kunnen maken. Ja, daar leren, ben ja. ik het dus totaal niet mee eens. Daar ben ik het dus totaal Sorry. niet mee eens. Want daarmee zet je juist twee dingen zo sterk tegenover elkaar. Terwijl het, terwijl het kwalitatief is het, het, het... Iemand smeelde me ook, het, je maakt toch ook een onderscheid... tussen de Albert Heijn en de Lidl? Ja, maar dat, dat, dat, dat is het niet. Het is niet dat Lely Gaga goedkoper is of slechter is dan Beethoven. Dat is per definitie niet zo. Laten we er gewoon naar kijken. Ze doet interessante dingen. Het is wel bevlogen, Sarah Meuleman, journalist en Beethoven-fan Maurice van Elburg. Hartelijk dank ook voor deze discussie. Wat is er nog op televisie vanavond? Totaal andere programma's. Het programma De Rekenkamer zoekt uit hoeveel een rotonde kost. In ieder geval meer dan een kruispunt, maar een rotonde spaart ook mensenlevens. De Rekenkamer om vijf voor half negen op Nederland 3. Op Nederland 3 ook metropolis. In elke aflevering wordt er een thema aan de orde gesteld... en bekeken hoe mensen daar over de hele wereld mee omgaan. Vanavond gaat het over hulp aan verslaafden. Hier zorgt een zuster voor je. In Burkina Faso worden verslaafden aan een boom vastgebonden. Om 9 uur op Nederland 3 dus. Holland Doc gaat over de verschillende generaties Turkse vrouwen in Nederland. Over het isolement van de eerste generatie en De huidige Turkse vrouw is vaak hoogopgeleid en zelfbewuste. Goed nieuws om elf 5 ,5 op Nederland 2. Jurgen van den Berg, wat brengt lunch? Uh, lunch brengt de omroepman van het jaar. Komt hij hier? John de Mol. Nou, aan de telefoon is hij. Heeft alles te maken natuurlijk, met de winner is. Begint vanavond. Hij zit twee. aan de overkant, maar hij wil niet hier naartoe komen. Drukbezet man Felix. Die okay. is druk weer bezig om nieuwe plannen te bedenken. Want ik bedoel, die winner is begint vanavond. Maar hij is natuurlijk alweer druk bezig met het Songfestival. Hoe worden wij nummer 1 daar? Uh, we gaan het hem allemaal vragen. En dan straks om half 2 is er stand.nl. En de stelling is kort en krachtig. De lerarenstaking is terecht. En die wordt verdedigd. Door. Uh, aangevallen, denk ik eerder. Nee, verdedigd. Nee, aangevallen, want hij is er niet mee eens. Gerard Oldhoff, rector van een uh, lyceum in Breda. Morgen van 7 tot 8. Mandjaren. Met Linda Rodenburg, schrijfster van het boek De schaap ligt op de keukentafel. De grote reistest. En New York heeft eindelijk een Nederlands restaurant. Vandaag. Luister naar Mandjaren. Morgen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De Winterschilder. Niks meer te besparen...